De wind staat niet naar Voros. een hoorspel van Anton Quintana, regie Dick van Putten. Dat je even gewacht hebt ik wou... Waar kom je vandaan? Van Koulourie Ik zag je vanaf de rotsen daar Maar goed ook, anders liep ik nou nog te zoeken Wat kom je hier doen? Ik wou de weg afkorten naar Volos Maar ik moet verkeerd zijn gegaan Ik ben verdwaald Volos? Er is toch geen markt vandaag? Nee, nee Ik wou mijn broer opzoeken, die woont daar Zo Nou, je kunt er net mee varen Ik ga die kant uit Oh, dat is fijn Kom, we gaan Helpen de schuit afduwen. Ja. Spring daar maar in. Waar moet ik gaan zitten? Daar. Ik ben blij dat je me meeneemt. Ik wist me geen raad. Huis opzij, zo kan ik het zeil niet hijsen. De wind staat niet naar Volos. De wind staat niet naar Volos, we varen de verkeerde kant uit. Dat denk je maar. We benutten nog even de stroming en krijgen straks de goede wind. Hoe dan? Hij verandert van richting zodra de zon ondergaat. Is dat zo? Wist je dat niet? Hoe varen de vissers van kool dan binnen? Heb ik nooit bij stilgestaan. Ja, ze, ze varen s'avonds binnen, maar ze roeien ook vaak, dat heb ik gezien. Ik heb gezien dat ze moeten roeien met de zeilen omlaag. Zo, dan nou, maak je maar geen zorg. Wij zeilen vol als binnen, roei is er niet bij. Ben je niet moe van al dat lopen? Oh, gaat wel. Je mag gerust wat gaan slapen, ik wek je wel. Nee, nee, dat hoeft niet. Ik vind varen wel leuk, ik blijf liever wakker. Zo, nou zoals je wilt. We slaan in elk geval deze jas om je heen, want het wordt koud als de zon ondergaat. En blijf daar zitten en heb ik een last. Hé, hey, wat is wakker? hè? Uh, wat? Wakker worden? Je hebt lang genoeg geslapen. Uh, waar zijn we? Kijk zelf maar. Hè? Wat is het al donker? Waar is de inham van Volos? Dan moet er toch lichter zijn? Zometeen komt de zon op. Je, kan je de hele kust De pan limt de Ik zie je licht. Is dat de inham? Ik zie niks. Hier spoelt deze pan voor me om. En zorg dat er geen vet in blijft zitten. Wat zei je nou? Komt de zon zo meteen op? Hoe kan dat nou? Je hebt lang geslapen. We zijn zeker een mijl van de kust. Af. Dat lijkt me zo. Nou, begin je nog eens met die pan. Dat licht, dat moet de inham van Volos zijn. Nee, dat is Kaap Kisavos. Kisavos? Maar zo komen we nooit in Volos. Voorlopig of niet? Je hebt het niet getroffen met de wind. Die zou toch draaien? Dat dacht ik ook. Maar ja, je weet het nooit zeker, hè? We zie ik je nou rond te kijken? Wil je overboord springen? Als je dat in kunt zwemmen, doe maar. Hm. Ik zie dat je het snapt. Je kunt niks doen, alleen meevaren. Maar ik neem geen lui mee die niks uitvoeren. Dus vooruit aan het werk. Kun je met naald en draad omgaan? Kun je koken? Heb je al eens uiensoep gemaakt? En vis schoonmaken, dat doe je zeker in een handomdraai. Je hebt me gewoon ontvoerd. Je bent toch zelf aan boord gestapt? Of niet? Ja, maar... Ik heb je niet gedragen, wel. Maar je zou me naar Volos brengen. Als de wind draait, breng ik je naar Volos. Nou, genoeg gepraat. Die kruik zit al, die zuinigt ermee. En in die zak zit hij. Snij er maar een paar in stukken. Maar verlees de lantaarn bij, die flakkert als een gek. Nou, wat sta je nou dom te kijken? Je moet het toch eten, Wanneer varen we naar Volos? Als de wind draait. Dat zei je gisteren ook. Wanneer gisteren? Ja. ik voor jou, dat de wind die wil draaien. Hoor eens, ik heb je pannen schoongemaakt. Je boeltje bij gelap. Oh, maar er valt toch een hoop te doen. Je hoeft je niet te vervelen. Het zijn je touw leren vlechten. Het schepnet zit vol gaten. Dat moet gemaakt worden. Maar, maar ik wil naar huis. Als je me niet naar Volos kunt varen, breng me dan terug naar Koulouri. Dat is een heel end. Je moet eerst het gevangen hebben. Dat snap je toch zeker zelf ook wel? Dat ik maar niet rond kan blijven varen zonder wat te vangen. Ik ben een visser, geen veerman. Waarom heb je eigenlijk zo'n haast? Geniet toch van dit uitstapje. Heb je al eens een visvangst meegemaakt? En ik ben niet zomaar een visser. Zij... Je snapt het niet. Ik wil terug. Behandel ik je niet goed? Krijg je niet genoeg te eten? De beste vis. De beste olijven. Laat ik je soms te hard werken? Nou dan... Maar, maar ik moet terug naar Coulourie. Mijn ouders zullen ongerust worden. Die zullen denken dat je nog wat bij je broer blijft hangen. Ik, ik word op een werk verwacht. Je baas zal denken dat je een andere baas gevonden hebt. Dat heb je ook. Kom, al die touw nou eens netjes op. Goed, ik wil wachten tot je wat gevangen hebt. Maar daarna moet je me terugbrengen. Naar Volos? Nee, naar Coulourie. Goed. Maar eerst wat vangen, hè? Beloof dat je me afzet in kolorie. Als de wind gunstig is. Anders in Volos. Dat is goed. Maar eerst moet er gevangen worden en niet zo'n beetje ook. Ereboord? Wat? Geef je je ereboord? Ja, dat is best. Hoe heet jij eigenlijk? Wat kan jou dat schelen? Ik heb jou toch ook niet om je naam gevraagd? Ik ben de baas en jij de knecht. We hebben geen namen nodig. Schepnet is klaar. Mooi. Ik zeg, je hebt helemaal geen net aan, broer. Alleen dit schepnet. Een net, hè? Die zit in dat kistje. Daarin? Hoe kan dat nou? Kijk maar. Voorzichtig. Wat is dat? Wat denk je? Het lijken wel ijzeren noten. Noten. Ja, grote noten. Die is goed. Noten. De lekkerste noten van de wereld. De vissen zijn gek. Wat zijn het? Lapnoten. Lapnoten? Die bestaan. Beroemd niet, je hebt toch ook klapbes, hè? Dat zijn. Granaten. Waar? Patronen? Bommen? Jij vist met dynamiet? Dat is verboden. Dat is schadelijk voor de visstand. Mijn vader heeft er alles van verteld. Hij zegt dat het misdadig is om met dynamiet te vissen. Zo, zegt jouw vader dat. Afblijven. We kiezen maar weer dicht. <lacht> Klap no. Waarom vis jij met dynamiet? Dat is de pest voor de visstand. Wel, nee. De zee is rijk en ik ben arm. En dynamiet is een ander goedje. Het is de schuld van de dynamietvissers... dat de vangplaatsen van vroeger leeggeplunderd zijn. Dat zegt mijn vader. Jouw vader vergist zich lelijk. Het is de schuld van de sleepnetvissers. Die varen maar af en aan met de motorschepen en schrapen de hele zeebodem af. Dacht je dat hun netten in schade aanrichten? Die zijn van onder met ijzer verzwaard en omdat de vissen eieren aan de bodem kleven... Ze vissen niet op de broedplaatsen. Dat zeggen ze. Daar staan toch zware boetes op. Wie ziet wat er op zee gebeurt? De kustwacht? Die kan niet overal tegelijk zijn. Geloof mij nou, het zijn de sleepnetvissers die de zee leeg over. Zij worden niet toch slecht weer tegengehouden zoals wij? Ze halen met een stoomlier netten binnen. Legen ze, gooien ze weer uit en zomaar door. Ha, het zijn geen vissers meer, de loonknechten. Moet een beetje vis dat ik ze weet af te vangen, maar dat misgund worden. Nou? Als jij met dynamietvist, lood je alles wat op de bodem leeft. Ook alle kleine en jonge die... Wel nee, zo diep rijken mijn bommen niet. Denk eens aan de netten die door het slepen over de bodem alles losscheurt wat groeit. Het voedsel van de jonge vissen. De mazen van die netten zijn maar zo fijn. Geen visje ontkomt. Ja, ze gooien alles wat ondermaat is terug in zee. Maar dit is intussen al lang van de lucht gestorven. Huh, waarom dacht je dat de meven schepen zo ver in zee volgen? Mijlen ver? Nou, wat zeg je daarop? Rob? Goed, niet. net. En naar koen en ik zet de lijn uit. Daar kwam gedoe, kracht en slimheid bij te pas. Ik moet de zeker, kennen. houden met de vieren en alles van aas afweken. Van snoeren, haken, doppers. Dat was mannenwerk. Toen kwamen de sleepnetvissers. En al gauw werden de vangsten kleiner. Geen broodkost viel er nog te verdienen. Vanzelf dat de mannen ze net inhoud voor klapnoten. Als de kust was je betrapt ga je de baanje zien... Ja. Dan neem je je schuit in beslag. Ja. En je krijgt een enorme boete. Ik gooi nog eens zoveel bom om het verlies weer goed te maken. Dat is geen vissen meer, dat is uitroeien. Wat kan mij dat schelen? Ik ben hier in het jaar. In ons dorp woont een man die had gehoord dat je op die manier zoveel kon vangen. Hij kocht dynamiet van iemand die in de steengroeven werkte. Maar hij vergiste zich. Of misschien was de bom die hij had gemaakt niet goed. In elk geval ontplofte dat ding te vroeg. Zijn hele rechterhand werd afgerukt. Nou gooit hij zeker met zijn linker. He he. Alsof ik niet weet wat er allemaal kan gebeuren. Ik zei je vertellen. Ik ken de man. Die is allebei zijn handen kwijt. Weet je hoe hij de kost verdient? Hij vaart mee met een vriend... en duikt naar de vissen die onder water zakken door een zwaarte. Je weet toch hoe dat werkt? Dat de zwemblazen barsten van de klap... krepieren ze en komen dat openvlakte. Maar zware vis zakt weer weg... Nou, en die man duikt zijn naam. Ha, en de vis rijgt hij met een paknaal... die je tussen zijn tanden klept en een draad. Ha, ha. Als een halsketting brengt hij ze boven. Ha, ha, ha, ha. Een zilveren, spartelende halsketting op zijn zwarte borst. Ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, Vroeg of laat krijgt de kustwachtje te pakken. Waarom? De zee is groot. Alleen is dat Hij is vlugger komen opzetten dan ik dacht. We, we, we moeten aan land. Over een paar minuten zal de wind zo sterk zijn dat we de schuit niet meer tot aan de branding kunnen kijken. Dan zouden ze ons kapot roeien. halen we de kust niet meer. Het beste is van de wind gebruik te maken. In open zee lopen we het minst gevaar. We, misschien halen we een van de eilanden. Dat zou prettig zijn, maar de richting die onweer neemt is nooit te voorzien. Geef de touwen eens aan. Hier. Zit jij de riemen vast? Nee, zo, schuin, anders verliezen we vaart. Bij alles dat los zit weg. Het wordt te donker. Wacht maar, als het zaakje loskomt, krijg je licht genoeg. Wat gebeurt er? Even, omlaag dat zuil. Anders lopen we vol. Hou vast, idioot! Het is voorbij. Toen weer eens over ons heen gesproken. God zij dank. Aan wal mag je God danken. Voor het dankje de schippen. Maakt de riemen maar wel los. raak dan onder het zeil. En jij? Moet er dan niemand in de riemen blijven? Ik van mijn leven geen vissen, dat weet ik nou wel zeker. Wat wil je dan worden? Oh, voorlopig werk ik op de fokkerij van Elefieri. Fokkerij? Schapen. He. Schapen. Maar als ik 18 ben, mag ik op de weverij van Venetos komen werken. Op een weverij? Je bent er in vijf. Mijn vader heeft met de directeur gepraat. Hij heeft hem mijn tekeningen laten zien. Maar misschien mag ik ontwerpen leren maken voor de doeken die ze daar weven. Het is toch een werk voor een man? Waarom niet? Ik doe het graag. En als ik er de kost mee kan verdienen... Tja, dat is toch het belangrijkste? Jij vis toch ook om geld te verdienen? Geld? Oh ja. Bankbiljetten zijn handig. Je draagt ze als een prop in je zak. Je kan ze goed gebruiken om een hete pan mee van het vuur te tillen. Je kunt er je boetes mee betalen. Vluchten is beter. Heb jij geen familie? Wie je nooit is rustig thuis zitten. Ik niet. Zo gek ben ik niet op mensen. Andere vissers zie ik altijd zitten kaarten in de kroeg. Ik heb een eikel aan kroegen. Die zitten vol met mensen. Wie je nooit is gewoon leven. Gewoon leven. Vroeger leefde ik gewoon. Dit is alle vissers. De werkdagen waren nog zo erg niet. De feestdag. Bij slecht weer zat je soms wekenlang vast. Niemand ging de haven uit. Iedereen lummelde de hele dag in de kroeg. Want je mocht niet alleen uitvaren. Dat hoorde je niet te doen. En ik beland ervan in de haven. De kaai langs slenderen. De hele dagen zat ik op de stijgers. Dan keek ik naar de kogelvissen... Rood en dik zei die. Als mensenhoofden glijden ze door het water, elk alleen. En het water is groen en diep. wil die willen gewoon leven. Hm. Te veel feestdagen. Hé, hey, niet je de dromen? Hm? Wat? Huh? Wat dacht je? Oh, aan oh, niks. Nee, zeg op. Wat dacht je? Ik zou ook een bruiloft kunnen tekenen. Zo'n feest met alle gasten. langs de zon van een groot kleed. Ah, dat zou wel mooi staan, denk je ook niet? De zon is terug. De zon onweer. Dat moeten we hebben. Nou opletten, geen geklets meer. We gaan vissen. Wat, wat ben je aan het doen? Ik maak zes bommetjes klaar. Zes? Ja. Twee keer drie patronen. Naar voor? Dat zie je straks wel. Hoe jij nou maar? Ik ga voorin staan met deze drie. Die zal ik het eerst gooien. Gooien? Waar naartoe? Ben je blind? Zie je dat water dan niet bruisen? Dat zijn middalouris. Ze zijn gek op de zon. Blijven de oppervlakte zolang ze geen onraad bespeuren. Dus uh, roei zachtjes. Wat moet je met Melanuris? Die wil toch niemand hebben? zelf niet. Ze zijn niet te vreten. Wat moet je er dan mee? Kalm. Roei gelijkmatig. En hou de riemen zo lang mogelijk gelijk in het water. Dat moet je met melanouries? Dat zal je wel zien. Haha. Kijk, ze is vrolijk spartelen. Doe maar, jongens. Lekker in het zonnetje. Wat ik moet met melanouries. Ze zijn zwaar als modder. Ze zakken naar de bodem. En dat lokt de argot. Haha. Die komen vreten van mij, Melanuris. En als ze daarmee bezig zijn... Oh, ik kwam bommetjes voor de tweede keer... Voren, rechts en naar links. Bergen van schuim, jongen, als ze tegelijk ontloffen. En let op, je zal het zien. De melanoris, die smerige aasfreters, zinken en worden opgevreten. Hoho, dat geeft niet. Ze zijn waardeloos. Maar de arkops zijn bodemvissen. Echte jagers. En dat is de grote grap. Die stijgen naar de oppervlakte. Allemaal zilveren blaadjes. En daar komen ze. Hij schuilt voor Archops. De duurste vis op de markt. Nou, kom nou. Kom nou, roeien. Maar kalm, hè, kalm. Zachtjes. Zachtjes. Ja. Goed zo. Nog iets dichterbij. Nou, opgelet. Ja! Drie in één zwaai. Een meesterworp. Daarheen, jongen. Roeien. Heb ik het niet gezegd? Een bodem vol vis. Stop dan maar. Nou, wachten. Wachten. Daar komen ze. Zie je dat? Allemaal lekkere, vette dieren. Ze komen op de knal af. Die kennen ze al. Met de kustwacht. Oh, hè? Vreet ze maar op, jongens. Zie je die wolken naar boven komen? Dat is bloed. Dan moeten we opschieten, want dat trekt de haaien. Zo, dat was de laatste, geloof ik. Vijf centen gezonken, die waren te volgevreten. Kun jij goed duiken? Ik? Mijn niet gezien, dat haal ik niet. Kom, die kinderen achter zijn. Ha, ik ben de gek, en de haaien dan? Haal je dan. Hmm. Nee, ja, laat maar. Toch een mooie vangst, niet? Dat wel. Hoeveel kilo, denk je? Help eens even mee het zeil te Na Kulouri. Toch niet? Hier is nog een ref toch? Dan moet ik dit zootje op de markt brengen voordat het gaat bederven. Maar daarna. Kom nou niet, zeuren. We trekken een slok wij. Daar is een paar plakken worst voor me. En waar heb je nou het brood gelaten? Je moet er een gewoonte van maken de spullen een vaste plaats te geven. Hoor je me? Worst, brood, opschieten! Alles verkocht. Mooi voor jou. Help eens afduwen. Ja. Ja. Zo. En nou het zeil. De wind staat goed. En jij nog steeds geen visser hoor. Ik? Als nou, je dit gezien hebt, hm. je maakt een grapje. Ik maak nooit grapjes. Hoe weet je eigenlijk? Je wou mijn naam nooit weten. Is dat ineens veranderd? Het is lastig je naam niet te weten. Nu pas? Maar niet brutaal, Dwerg. Ik heet Nikos. En jij? Mijn naam is Stas. Stas. Luister, Nikos. We gaan de hele zee leegvissen. Ik zal een visser van je maken. Ik weet niet of ik dat wel wil. Zeur niet. Ik heb je toch verteld... Jij zeurt altijd. Ik heb het goed met je voor. Ik maak een visser van je. Een dynamietvisser. Hou oh, je bek, klets niet. De hele zee leegvissen. De eilanden zullen zwelgen van onze vis. Jij hebt de gelukkige gehandeld. Wees een beetje geen bars. Je hebt een gelukkige hand. Je brengt voorspoed. Met jou en mijn schuit om een grote scholen dwars voor mijn boeg hebben. Een gelukkige hand, jongen, is meer waard dan alle ervaring. Maar je moet toch veel leren? Je moet leren je eigen voorspoed niet te dwarsbomen. Het is je geluk dat je mij ontmoet hebt. Laat me eerst naar huis gaan om, om alles te regelen. Om wat te regelen? Mijn ouders moeten toch weten waar ik uithang? Ik wil best voor je werken, maar ze zullen ongerust zijn. Jij wilt best voor mij werken? Ja. Dat komt goed uit. Maar laat me eerst langs huis gaan. Dan kom je niet terug. Ik zeg toch. Jij hebt er veel op met dat wijvenwerk. En waarom zou ik jou geloven? Wie wil er nou werken voor een oude schurk? Een dynamietvisser? De kust macht loer tot me. En elke bom in het kistje kan een gat in deze schuit slaan... groot genoeg om ons in twee minuten naar de haaien te helpen. Wie wil er nou meevaren op zo'n schuit, hè? Als je me nou eerst naar huis laat gaan. Ja, je vader ziet me aankomen. Jij denkt zeker dat ik gek ben. Zo gauw jij in de haven van Kuguri staat, lach je mij in mijn gezicht uit. Nee, dat gebeurt niet. Je mag voor me werken. En als je niet werkt, dan kan je geen vrede als ik al land ga, baasje, lig jij plat onder dit zeil met een touw om je huidjes. En als jij tegenspartelt, zal ik je moren leren. Zo gaan we dat doen. Wat dacht je? Ik wil een visser van je maken. Wat zeur je nog? O, oh, jij wever worden. Meteen terug. Jij onderkuifsel, dat ik je niet naar de vissen stuur. Terug in de boot, zeg ik. Terug, om een een bom achter, Jan. Dat doe je niet. Oh nee, ik heb hem al klaar. Als ik wegzwem, haal ik de kust toch niet. Waarom zou je nog dynamiet aan me verspillen? Voor mijn lol, jongen. Voor mijn lol. Vanuit. Terug, zeg ik. Goed. Ik kom. Ik krijg mijn kans nog wel. Kijk hem op het strand. Weer naar links houden. Naar naar rechts. Ja. Diebe. Ja, Hou maar. Genoeg, zo ligt hij goed. We zamen takken. Geen drijfhout, takken. Met bladeren eraan en zo. En denk deze kant van de schuit af, zodat er vanuit zee niet te zien is. Waarvoor? Doe wat ik zeg. En denk niet dat je er eens uit kunt knijpen. Dit is een eiland van niks dan rotsen, struiken en zand. En die grotten zitten vol adders, dus daar zou ik me maar niet in verstoppen. Trouwens, als ik jou was, bleef ik maar dicht bij de schuit. Als ik zonder jou zou wegvaren, kwam je hier nooit weer vandaan. He, he, he. Ik heb hier eens een mooi wit skelet gevonden. Met aan deze vinger een gouden ring met een grote steen. <laughs> hier, kijk, deze. Mooi, hè? <laughs> Zo. Dat ziet er goed uit. De kustwacht konden ze komen opduiken. Ze speuren de kust af met verrekijkers. En als ze een schuit ontdekt op zo'n eenzaam strand... Hè, dan worden ze nieuwsgierig. En dit ziet eruit als een aardig bosje. Kom, we gaan eens uitgebreid koken. Zien ze het vuur dan niet? Goed zo, je leert het al. Maar je denkt toch niet dat ik zo stom ben om op het open strand te blijven? Kom maar eens mee. Mooie rovershol, hè? En de rook verwijnt door dat gat daar... en komt in een tweede grot en dan in een de derde. Je moet verdacht maar niet stiekem op stap gaan... want als je verdwaalt zien we elkaar nooit meer terug. Zou toch jammer zijn... nou we net aan elkaar gewend beginnen te raken. Kom, pak maar eens gauw een vuurtje. Nee, niet daar, in de andere hoek... anders krijg je er ook in je gezicht. Zo. Eerst een paar steen opstapelen. Dat is een wat takjes. En dan dikkere takken. Ja, ik zie het al. Je hebt het vaker gedaan. Hebben we nog uien genoeg? Hé, eh, hoor je dat? Kom mee. Dan hou je gedekt. Vast een kustwachter. Goed dat we de schuit verstopt hebben, hè? Als ze ook maar één slaggoedje vinden, zit je meteen achter de tralies. Bij mij krijgen ze zo gauw niet meer. Ik heb eens een jaar gezeten en een boet op de koop toe. En je schuit? Kwijt. Toen ik weer vrij kwam, moest ik driemaal zoveel vangen om weer aan een eigen boot te komen. Ze hebben geweldige schijnwerpers. Daar zou je inktvis mee kunnen vangen, jongen, als je weet hoe je dat moet aanpakken. Het is dan vroeg. We moeten toch op de vloed wachten. Dan gaan we gaan weer mooi slapen. Stas. Het is hè? Van nu af aan zal ik je niet meer geloven. Wat je ook belooft. Zo. Ik vind wel een manier om dat dus uit te knijpen. Denk je? En dan ga je zeker regelrecht naar de politie. Nee, dat niet. Die krijgt je toch wat te pakken voor of laat. Daar hebben ze mij die bij nodig. Je kunt niet zomaar iemand ontvoeren. Je praat hierover ontvoeren. Jij bent mijn knecht. Je zal ogen in je achterhoofd moeten hebben. Hoor oh, je me, Stas? Je zal niet meer rustig kunnen slapen. Snij je me storten af als je dan de kans krijgt? Doe niet zo gek. Dus dat doe je niet. Niet als een met met de enterhaak genoeg is. Durf je dat? Wat denk je dat ik met jou zou doen? Als ik me omdraaien, je hebt je hand aan me opgeheven. Aan mij, Stas, je baas. Wat denk je dat ik dan met jou zal doen? Dat komt er niet op aan. Ik wil terug naar huis. We zullen zien. Jij drijft mensen tot dingen die die niet wil doen. Dat dwingt hen om misdaden te plegen. Hoor me dat wevertjes aan. Genoeg gepraat. Luister, jongetje. Ik kan je botten kraken als ik dat wil. Dus laat me mijn goede humeur niet verliezen, hè? Kom. We gaan nog een paar uur te slapen. Jij was niet op je hoede baasje. Wat? Ja, had een pracht van een kans. Ik? Ja. Ik stond er zo wankel op de voorplecht. Eén plotseling een ruk van het roer... en ik was het water ingekieperd. Was je mooi van me afgeweest? Maar jij hebt alleen maar een grote bek, hè? Je zit liever schietgebedjes te preven... in de hoop dat ik op mezelf overboord donder, niet? Ik hoop nog altijd dat je me laat gaan. Dat doe ik niet. Misschien bedenk je je? Nee. Je zal me moeten kennen als je ooit nog in Kouderie wil terugkomen. Heb je dat nou nog niet gesnapt? Ik ben geen moordenaar. Zo. Nou, nog een week of wat maar bij op deze schuit en dan ben je een schurk geworden. Reken daar maar op. Ik zie het al voor me. Onderdanig in mijn gezicht, maar steeds loerend op een kans. Een mooi span zullen we samen worden. Je bent tegen me. Je zou me geluk brengen. Waarom vang ik dan niks? Hoe lang laat je me nog zoeken? Maar ik laat me niet tegenwerken. Hè? Ik zal jou eens wat laten zien. Al wil jij niet, ik wil wel. Ik heb een liste, jongetje. Daar zal je nog van opkijken. Ik weet dat Koken waar het jonge visboot zich in het zonnetje staat te koesteren. Een heel klein bommetje dat lekker sist. En bang, daar drijft de hele kleuterschool naar de oppervlakte voor het opscheppen. Dat is smeerlapperij. Daar heeft geen mens wat aan. Toch wel, hoor maar. We wrijven ze tussen steden en zand fijn tot een brei. En dat sprooien we uit op een geschikte plek. En binnen een paar uur komen ze al opzetten de liefhebbende ouders. De kanjers die hebben die gunt. We laten ze vreten dat ze vatsig en suf worden. En dan... bang! Je zei dat het de schuld van de sleepnetvissers was. We zullen vlug moeten zijn voordat ze met een volgevreten pensen wegzinken. Zo blijft er geen vis meer over als al het broedsel gedood wordt. Mijn tijd zal het nog wel uitduren, denk ik. Dat verdom ik! Wat? Dat doe ik niet aan mee. We zullen zien. Mijn vader, hij zou zich doodschamen als hij hoorde dat ik daaraan meegedaan had. Dat verdom ik, hoor je? Zet hem maar ergens af, op een eiland voor mijn part. We zullen zien. Misschien brengt je weer geluk. Misschien komen we erg opstegen. Wat zou je daarvan zeggen, hè? Nou, dat zou je ook wel willen, hè? Niet? Heb jij je tong verloren? We zullen zien, zeg ik toch. We zullen zien. We zijn er. Hier het punt waar de twee stromingen samenkomen. Iedere visser bepaalt zijn weg in de stroming. Dat leer je dan meteen. Op dat punt is de bodem niet rotsig zoals overal, maar er heeft zich zand opgehouden. Dat zakt er allemaal daarom laag, de stroming het heeft meegenomen. Snap je? Nou, en de jonge visjes hebben daar een soort van zonnestrand van gemaakt. ...kunnen dan niet verrast worden ook. Ja, behalve door ons dan. De moeilijkheid is dat je de schuit op dit punt... haast niet stil kunt houden. Je moet er precies boven blijven. Dat snap je zeker wel. En daar moet je handig in zijn. Ik zie ze. Ja. Met zonlicht kan je een machtig eind in de diepte zien. Maar ik hoef ze niet te zien... ...om te weten dat ze er zitten. Het krioelt. Het zijn er duizenden. ja. Duizenden. En nog eens duizenden. Dat komt net uit het eigen kropen. En geen enkele vis vindt zo'n nietig hapje de moeite waard. Ah, dat later wel anders. Dan begint de grote opruiming. Maar ik ben ze voor. Zo ontsnapt er geen één. Er zijn meer broedplaatsen. Maak je maar geen zorgen, vissen, vriend. Het is een rotstreek. Dat is de strijd om het bestaan, hè? is niet altijd even leuk. Je hebt het geld niet nodig, dat heb je zelf gezegd. Maar ik moet toch vis vangen? Daarvoor ben ik al op zee. Wacht op Argops, op Melanuris. Dat kan lang duren. Is het niet meer zoals vroeger? Dan kom je altijd wel wat tegen. Dat is jullie eigen schuld. Genoeg gepraat. doe wat ik zeg. Ik blijf aan de riem om de schuit op zijn plaats te houden. Ik zal je laten zien hoe je zo'n ding moet aansteken. Ik? Ik niet. Ik steek niks aan, je kan doodvallen. Ik raak geen bom aan, ik doe het niet. Maak me niet kwaad. Kom hier. Let op mijn bewegingen. Zo steek je de lomp aan met je rug naar de wind. Dan wacht je tot de vlam hier is en geen tel langer. Dan draai je je om, niet te snel, en tel tot drie. Bij drie gooi je hem op. Dan komt hij neer in een wijde boog. en dat geeft hem de tijd, snap je? Dan klapt hij precies als hij het water raakt. Niet te vroeg weggooien, want dan dooft hij en ben ik mijn bommetje kwijt. Ook niet te laat, want dan klapt hij in de lucht en daar heb ik niks aan. Dan zouden ze beneden niet eens bij opkijken. Nou, zeg maar na. Nou. Wat moet je doen? Ik waarschuw je. Ja, ik laat me niet tegenwerken. Zie je die enterhaak? Daar heb ik eens een matroos mee lam geslagen. Dus, je steekt de lont aan. Met mijn rug naar de wind. Verder? Dan wacht ik dat de vlam tot hier is gekomen. Ja. Dan draai ik me om en tel tot drie. Dat is goed. Dat heb je vlot geleerd. Denk erom in een wijde boog, gooien. Nou, daar gaan we. Zo. Dan weer boven zijn. Nou, pak hem. Aan. Aansteken. Tot de helft ongeveer, hè? Is het toch niet zover? Ja, dat is precies goed. Eén. Twee. Ik wil het niet, Stas. Ik doe het niet. Oh, je idioot. Ik wil het niet. Gooi weg, dat ding. Gee, vier. Daar zou je voor moeten gek Daar gaat hij! U hebt geluisterd naar een hoorspel van Anton Quintana. De wind staat niet naar vooros. De rolverdeling was als volgt. Stas, een oude visser, Huip Oerizant. En Nikos, Hans Karstenbar. De regie had Dick van Putten.